Middernacht, het begin van dinsdag 13 augustus. Marjan Koekoek met het NOS Journaal. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima zijn vanavond met hun dochters aangekomen op paleis Huis ten Bosch. Ze zijn in verband met het overlijden van prins Friso vervroegd teruggekeerd van vakantie in Griekenland. Op Huis ten Bosch was vandaag prins Constantijn al gezien en ook prinses Beatrix is daar. Prins Friso overleed vandaag in Huis ten Bosch nadat hij anderhalf jaar in coma had gelegen. De Amerikaanse regering heeft ingrijpende maatregelen aangekondigd... om een eind te maken aan de overvolle gevangenissen. Minister Holder van Justitie wil mensen die lichte, niet-gewelddadige drugsdelicten begaan... voortaan laten behandelen of taakstraffen opleggen. Daarvoor moet de wet veranderd worden, want in de jaren tachtig werden rechters verplicht om celstraf op te leggen voor alle drugsdelicten in het kader van de war on drugs. Bijna de helft van de gevangenen in de VS zit vast voor een drugsmisdrijf. Holder zegt dat de VS af moet van het idee dat celstraf het land veiliger maakt. Hij spreekt van een visieuze cirkel van armoede, misdaad en celstraf, die volgens hem te veel gemeenschappen verzwakt. Bij bomaanslagen in Irak zijn tenminste 24 mensen om het leven gekomen. De grootste aanslag vond plaats op een café in Balad, een stad 80 kilometer ten noorden van Bagdad. Een zelfmoordenaar bracht in het drukke café zijn bomgordel tot ontploffing. Zeker 16 mensen kwamen om. In de nabijgelegen stad Bakuba vielen vier doden toen een bom afging op een markt. En in Mukdadiya kwamen ook vier mensen om het leven bij een aanslag op een sportveld. Het geweld in Irak is de laatste tijd aanzienlijk toegenomen. Het weer eerst aan de kust, maar morgen overdag ook op andere plaatsen enkele buien, mogelijk met onweer. Er is ook wel zon en het wordt weer een graad of 19. Woensdag en donderdag blijft het nagenoeg droog en wordt het weer warmer. Tot zover het NOS Journaal. Dan is er nog verkeersinformatie van de ANWB. Door een aanrijding rijden er tussen Meppel en Hogeveen geen treinen. De vertraging loopt op tot meer dan een uur. Tot zover.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 Radio-gasten. gast hier voor het komend half uur is... Chris Baiema. Ja, dames en heren, welkom. Na een bewogen nieuwsavond gaan we hier in Studio Desmet in Amsterdam... over tot de orde van de nacht. En dat doe ik samen met mijn drie gasten... Uh, achter en volgens Isolde Hallensleben, programmamaakster. Hallo. En welkom. Ronald Snijders, absurdist en tegenwoordig ook quizkandidaat. Want je was vandaag op televisie. Ja, professioneel quizkandidaat. Uh, Slimste mens. Ik zeg het niet. Maar hoeveelste ronde ben je inmiddels? Ja, even te denken. Uh, Vijfde, toch? Je vijf, bent het nu vijf keer, ja. Nog twee keer en dan zit je in de finale ronde, geloof ik. Ja, dan zit je erin. Ja. En tot slot uh, Nathan Vecht, toneelschrijver, theatermaker. Um, ik wil eigenlijk aan alle drie van jullie vragen, want we hebben ieder een half uur verzorgd. Nathan, kun jij alvast een tipje oplichten van de sluier? Wat ga jij doen in jouw de half de beurt, uur als, als jij aan de beurt bent? Uh, daar kan ik nog niet, eigenlijk nog niks over loslaten. Maar ik denk dat wat ik ga doen nog nooit eerder op de Nederlandse radio gedaan is. Denk ik, voor zover ik weet. Oké, okay, blijf luisteren. Isolde. Wow. Um, ik ga het hebben over um, reizen en de filosofie van het reizen. En ik heb nog een extra supersonische gast. Een supersonische gast. Wauw. Ik ben benieuwd. <laughs> en Ronald? Uh, ik ga het hebben over uh, linkshandigheid. Ik heb zelf uh, twee linkerhanden, dus ik dacht... daar moet ik meer over weten. Oké, okay. ik ben er bijna klaar voor, maar eerst even dit. Hallo, ik ben Frans. Je ziet mijn mond nu niet bewegen, hè? Rara, hoe kan dat? Hoe kan dat? Omdat het Fons Buikspreker is. Nederland telt inmiddels meer dan 10.000 tevreden buiksprekers. Wilt u ook buikspreken? Check onze site www.buikspreekshop.nl en bestel nu ons speciale buikspreekpakket met microfoon en speakers, inclusief schaar, naald, draad, gaas en verbandrommel. Buikspreken. Kom het nou, mensen, alstublieft! Ja, en. Uh... We kunnen over naar het eerste onderwerp. En jongens, sorry, het, is, het, zal, het zal heel snel voorbij gaan... maar het gaat bij mij toch weer even over de wolf. De wolf die in Nederland gesignaleerd is, want het nieuws houdt maar aan. Ja, over en de het, wolf, ja. ja. Het allerlaatste nieuws was gisteren, geloof ik... dat de wolf al een uh, edelhert had gegeten voor de grens... voordat hij Nederland binnenkwam. Een soort oh. laatste tettenstop uh, voor de wolf. En oh, ik, ik heb begrepen dat er ook een soort geurspoor nu uitgezet is in het land door die ene wolf. En dat geurspoor kan door andere wolven gevolgd worden. Dus oh het is mogelijk dat binnen vijf jaar er een roedel... ergens in Flevoland aanwezig is. Maar wat wij mij vooral opviel... dat sinds vorige week blijken heel veel mensen de wolf gezien te hebben... voordat die doodgevonden was... En dat hoor je nu pas, nu die erkend is als wolf. Ja. En dat er vond ik opvallend. Ja. Dus mensen hebben achteraf die wolf gezien. De terugwerkende dus die... kracht wolf gezien. Dus die hebben waarschijnlijk wel iets gezien... maar die wisten op dat moment niet dat het een wolf was. Ik zou denk ook denken dat het een hond was, als ik zoiets zou zien. Precies. En bovendien was er ooit een jachtluipaard op de Veluwe. En dat was een heel grote kat. Dus ik denk dat mensen ook dachten... Ik wacht wel even met mijn signalement van een wild dier voordat ik het naar buiten breng. En terwijl ik vorige week aan het fietsen was, dan denk ik heel vaak, als ik fiets. En toen dacht ik, ah, dat is dat bekende verhaal wat me heel vaak bezighoudt, wat hierop lijkt. Namelijk? Een bijna mythisch verhaal. En dat is dit verhaal. Dit is het verhaal. Het is 1768 als ontdekkingsreiziger James Cook op zoek gaat naar het Terra Australis. Het onbekende Zuidland. En op zijn schip The Endeavour heeft hij een wetenschappelijke expeditie... onder leiding van natuuronderzoeker Joseph Banks. En het is deze Banks die in zijn dagboek in 1770 schrijft dat ze de kust bereiken van Terra Australis, het latere Australië. Land inside. En ze hebben niet alleen land in zicht... maar op de kust zien ze ook inboerlingen, aboriginals. Maar het gekke is dat het lijkt alsof die aboriginals... het schip helemaal niet zien... Pas als de bemanning overstapt op kleinere bootjes en naar de kust roeit, dan komen de aboriginals in actie. En ze kanoën richting de bootjes met hun eigen speren in de hand. Chris, we gaan na het muziekje dat nu opkomt weer live. Waarom ben jij zo gefascineerd door het verhaal van de aboriginals die het schip niet hebben gezien? Dat is een goede vraag. Um, waarom dit mij bezighoudt, is omdat ik sinds vorige week opeens bedacht, ik geloof dit helemaal niet. Ik geloof niet dat die Aboriginals dat schip niet hebben gezien. Ik wil even een kleine peiling doen hier bij het publiek. Wie denkt, wie gelooft er eigenlijk dat die Aboriginals dat schip niet hebben gezien? Even handen. Eén hand. Van de. 40. Van 40 <laughs> mensen die hier zitten. Ja. Ja, dat is een hele kleine minderheid, zal ik zo uh, kunnen zeggen. En aan tafel, wat denken jullie? Maar het idee is dus, je kan, als je iets nog nooit hebt gezien... Dat en je hebt ze. er geen woord ja. voor, dan kan, je, kan je, je het niet... Het is onvoorstelbaar, het zit niet in je referentie. zie je dan niks, kijk je er dan doorheen? Of werd, ik heb het altijd begrepen, je kan het, je kan het niet zien. Is omdat... dat hetzelfde als die paarse olifant die zo groot aanwezig is... dat, die, dat je het niet ziet? Dat zou ook kunnen. Dat heb je ook nog, hè? Dat iets zo groot aanwezig is dat je er gewoon overheen kijkt. Maar dit was wel ook gewoon een schip. Ja. Isolde, wat denk jij? Ja, ik moet eens denken aan die documentaire... Uh, wat is het? The White Diamond van Werner Herzog? Ah, Werner Herzog. <laughs> ja, nee? Dat gaat of volgens mij ook time. over. Ja, The White Diamond. Dat, het, uh, dat ze ook niet geloven dat ze een, uh, een luchtballon uh, zien... omdat ze het niet kennen... Dus ze kijken wel, maar het komt dus niet binnen in je hersenen. Ja, maar ook... wanneer komt dan het moment dat iemand het voor het eerst ziet... en zegt, dit is een luchtballon? Want er, dat is degene die hem een... gemaakt heeft. Oh, die maar... zegt, hey, wat heb ik nou gemaakt, dit is een luchtballon. En dan gaat hij iemand een andere mens laten... Tuurlijk. Ik heb wel even rondgebeld bij de wetenschap. Verschillende mensen, waaronder een, een professor, uh, Thebes... professor cognitieve psychologie aan de VU uh, in Amsterdam... En die vertelde mij, er is een uh, context. En inderdaad, als er wordt gezegd... als de context niet begrepen wordt... dan zien die aboriginals het niet. En toen vroeg ik aan hem, maar geloof je het zelf? Toen zei hij, nee, ik geloof niet. Dus uh, de wetenschap, <lacht> maar geloof het zelf Nee, Nee, nee, <lacht> geloof ik ook helemaal niet. Dus de wetenschap zelf is er helemaal nog niet over uit. De wetenschap staat voor raadsel. De wetenschap staat echt... Voor raadselen. Maar ik dacht. Maar dit, wat is dat voor een rare. Weet. Dit is de school van Diederik Stapel. Je onderzoekt iets en je, bent, en je weet. Dit, dit nou, ze zijn er niet uit. Dus en hij begon iets te zeggen. Van, ja, wat jij ook zegt. Van, ja, als je geen referentiekader hebt. dan herken je het misschien niet als zodanig. Uh -huh. Dus dan, dan, dan, dan pik je het niet op. Uh -huh. Uiteindelijk ben ik teruggegaan. naar die dagboeken van die banks. En wat blijkt. En dit is het definitieve oordeel. Er wordt helemaal niet geschreven dat die aboriginals het schip niet zien. Er wordt alleen gezegd dat ze nogal onderkoeld kijken naar het schip. Dus ze kijken wel, maar ze reageren er bijna niet op. Ja. Omdat ze natuurlijk niet weten wat het schip gaat doen. Dus ze zien iets onvoorstelbaars, ze weten niet wat het gaat doen. Dus even wachten. Ze hebben geen associaties nog erbij. Precies. En toen ja. dacht ik, wat is nou voor ons inmiddels onvoorstelbaar? Dat is, wat mij betreft, iets wat je juist kan duiden. Je ziet iets en je denkt... wauw, dat ik dit kan meemaken. Ongelooflijk. Nou, Chris, vertel. Vertel eens, Chris. Vertel, ja. Ik was een keer in Amerika... op een onwijs mooie plek... in uh, Bryce National Park. Dat is een soort marslandschap. Roodsteen met pilaren erin. En op dat moment dat ik uitkijk... op een van de mooiste natuurparken ter wereld... Uh -huh. was er ook... Een donkere lucht boven ons. Het ging regenen en toen zag ik de dubbele regenboog. En misschien wel de triple rainbow. Had je een triple? En toen dacht ik wel, wauw, dit is onvoorstelbaar en prachtig dat ik dat mag meemaken. En toen moest ik trouwens ook even denken aan iemand die een filmpje gemaakt heeft op YouTube... die ook zo'n dubbele regenboog ziet. En dat klinkt ongeveer zo. Oh my god, it's full on. Double rainbow all the way across the sky. Oh my God. Oh my God. En dit gaat dus iets van vier, vijf minuten door. Nee, ja, die man is gewoon überhaupt niet helemaal. Je ziet hem ook Zij... huilen en zo, toch? Ja, je helemaal... hoort hem huilen. Ja. Dat, ja. en dat hij dit mag meemaken en erbij mag zijn. En eh, nu vroeg ik me af, hebben jullie ooit wel eens iets meegemaakt... dat je dacht, ja, dit is onvoorstelbaar. Dit kan ik me niet voorstellen, dit is... hier komt heel veel bij samen. Isol, heb jij iets dat je denkt... Ik heb het denk ik wel eens veroorzaakt. Oh! oh. <laughs> nee, niet die keer dat ik mijn kont liet zien. Maar ik was een keer op... Uh, ik heb heel lang een vriendje gehad bij het circus. En toen waren we op uh, Texel. En toen ging ik op een gegeven moment zwemmen met de olifanten... En Texel in de zomer is eigenlijk een soort hele grote schoolpauze. Het is helemaal vol met jongeren die heel veel drinken en misschien ook drugs gebruiken. En we gingen s ochtends vroeg zwemmen met de olifanten. Dus ik had zo'n kwad of quad, weet ik hoe zo'n ding heet. En dan uh, uh, de, uh, we gingen we met drie olifanten en een olifant hield uh, die quad vast. En de ander de staart en de staart. Dus in kolonnen gingen we eigenlijk van de plek van het circus door Koksdorp. Of de kok. De, de Koksdorp? De koksdorp, koksdorp. en Naar het strand. En dat was ochtends vroeg. En op een gegeven moment kwamen, waren er drie jongens... die de hele nacht waren uitgegaan. En die waren volgens mij nog best wel onder invloed. En die zagen het aankomen. En die keken, we kwamen zeg maar voorbij. En die keken zo omhoog. En hun mond viel bij alle drie open. Want die dachten van... shit, ik wist niet dat het zo erg was. En toen keek ik achterom. En een van de drie die viel gewoon stel achterover. En die bleef toen met zijn mond open. En open ogen zo op straat liggen. Die... Ik denk dat hij zo'n ervaring had van dit is niet oké. Okay. Stuur het dus... naar de olifanten? Ja, nou ja, nee. inmiddels lag hij ja, in het niets te staren. En ja. zijn vriend had helemaal niet door, want die stond nog steeds met een mond open zo. Omdat hij echt dacht, nou dit. Wat ja, als je een olifant door je straat loopt, is dat natuurlijk ook wel gek. Ja. Zeker nu, zeg maar, omdat bij Rens, ja, ze zijn net in première gegaan, geen wilde dieren meer. Costa Rica gaat er weer een dierentuin dicht. Dus het wordt ook steeds zeldzamer. Maar toch überhaupt een, uh, een olifant. Je ja. uh, ja. ziet steeds minder uh, een stoet van olifanten door testen. Ja, dat is Kijk. jammer. Jou dat, erop. <laughs> ja. ja, ook dat nog. Natuurlijk. En Nathan, ja. heb jij iets onvoorstelbaars? Nou van ja, ik vind het een lastig vraag. Maar ik. ik... Australis, daar ging jouw ja. fragment over. Ik ben daar ook een keer als uh, elke zichzelf enigszins respecterende begin twintiger uit, uit de westerse wereld gaat naar Australië op zoek naar zichzelf. Dat heb ik ook een keer gedaan. We hebben niks gevonden, maar daar gaat het niet om. Maar toen ben ik gaan um, snorkelen. En dan ga je met zo'n bootje de zee en dan ga je voor anker en dan ga je een stuk zwemmen en dan ga je naar visjes. Alles ligt helemaal klaar. Het is ook helemaal niet zo avontuurlijk. En toen was ik weer aan het terugzwemmen. Van het koraal door een stuk niksige zee naar de boot. En toen dacht ik, wat zou hieronder eigenlijk zijn? Toen had ik zo'n zwemper op en toen keek ik even zo in zee. En onder mij, ongeveer twee keer zo groot als mijn oppervlak. was zo'n gigantische platvissig. Hoe heet zo'n ding? Een, een manta ray? Nee. Nee, zo'n platte vis. Zo een platvis? roch Ja, rog. Maar echt waar ik. Als ik mezelf helemaal lang maak, makkelijk. Uh, hij was groter, echt groot. Dus ik zag eigenlijk onder me alleen maar dat ding. En toen ben ik als een soort gek naar die boot gegaan en daarop geklommen. En daarna dacht ik, heb ik dit wel gezien? Ja. Maar ik heb het wel gezien. Een soort waterspiegeling. Maar het was onvoorstelbaar. Het was onvoorstelbaar. Ja. Groot. Ja. ja. Ik heb wel zitten nadenken, stel je voor, dat er, zou het nou nog bestaan... dat je iets ziet wat zo bijzonder is, dat je het inderdaad niet ziet. En toen dacht ik, misschien bestaat het en dan is het zoiets als dit... Ik, eh, ik kon me gewoon niet voorstellen. Kan je toch gewoon niet voorstellen dat je de postcode loterij wint? Kan je je toch niet voorstellen? Toch? Dus eh, ja, ze belden wel aan. Dus ik doe wel open. Goedenavond, dames en heren. Het is woensdagavond. Maar ik zie hem niet. Voor de ik zie Kastel En we zijn vandaag in. Hij staat er wel, maar ik zie hem niet. Een maand lang iedere werkdag aan Postcode Straatprijs. En vandaag op jouw postcode. Ik kon me gewoon niet voorstellen. Dus ik zag hem niet. Bleek later dat ik ook dus nog een, uh, een auto had gewonnen. Dat ja, kon ik ook niet voorstellen. Dus die zag ik ook niet. Dat is een Audi A4. Ik, uh, ik heb hem nog wel, maar uh, ik zou niet eens weten waar die staat. Ik, ik zie hem niet. Dus ik rijd dan gewoon in mijn Opeltje Corsa. Vier versnellingen. Ja, dat is over een winnaar van de postcode-loterij. Die comfortabel. Zo moet het volgens mij ongeveer uh, klinken. Ronald, heb jij tot slot nog heel kort iets? Nou ja, ik, als je iets onvoorstelbaar vindt, dan, uh, dan heb je gewoon weinig fantasie. <lacht> Heel goed, we zijn er alweer bijna doorheen door mijn uh, half uur. Wat eigenlijk maar twintig minuten is. Maar het, het verkoopt beter als je zegt een half uur thuis. <laughs> um, we hebben een, uh, een band. En het leuke van de band is dat um, wij zijn eigenlijk beginners. En de band heet Beginners. En uh, klaar zitten Suzanne Linsen en Maarten Kooijman. En de band is eigenlijk gevormd rondom Suzanne, toch Suzanne? Ja. Jij bent de band, kan want ik hoorde Suzanne nu niet. Hallo, hallo, hallo. Ja, waar is ze? En Suzanne, waarom heet je eigenlijk Beginners? Want is dat niet heel gevaarlijk? Ja, dat is wel heel gevaarlijk. Maar ik vond het toch wel stoer om het toch te doen. Daarom. Ja. En hoe ben je op die... Want ik neem aan, uh, als je een, een naam voor je band gaat verzinnen... dan maak je hele lange lijstjes. Toch? Ja, dat is in dit geval wel gebeurd. Ja. En wat is er allemaal afgevallen voordat je bij Beginners kwam? Um... Of was dit gewoon het eerste wat je bedacht? Nee, beginners. Nee, nee, moet je moet ergens beginnen. 38ste. Was en jullie eerste tournee heet... Afscheidstournee. Nou, <laughs> ja, dat is een goede. We Zal. hebben nog geen toernooi, maar... Dat is wel een goeie. Ja. En de naam Beginners, waar komt dat vandaan? Um, het is een van mijn lievelingsverhalen uh, en ook films. Die heten ook allebei Beginners. Um, en dat gaat... eigenlijk allebei over... Uh, situaties waarin je je een beginner voelt. Um, en dat heeft altijd iets Franks, maar het heeft ook iets heel fris. En dat vond ik heel erg kloppen bij mijn liedjes. Frank en Fris. Frank <laughs> en Fris. <laughs> um, beginners gaan nu nummers spelen. Dus Suzanne Linsen zang en Maarten Koyman begeleidt haar ook op gitaar. En hoe heet het eerste nummer? Niet to sleep. <clears throat>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 Nee, maar uh, je bent wel mijn gast. Aan tafel, ja, Ronald Snijders. Wat leuk, ja. Wat ontzettend leuk dat je er bent. Ja, ik, uh, ik zag licht branden. Ik dacht, ik uh, kom J kijken. Jij komt kijken. Ja. Wat goed. Ja. Nou, uh, leuk dat je er bent. Gaat ja. het goed? Ja, gaat hartstikke goed. Ja, nee. Fijn. Tegenover jou zit uh, theatermaker uh, en toneel, een scenario schrijver Nathan Vecht. Goedenavond, Isol. Ja, de mensen kennen jouw stem al, natuurlijk van Casa Luna. Leuk dat ik hier mag zijn. Ja, wat fijn ook dat je nu... Uh, en en uh, ga je ook jezelf de stem uh, nu weer? Ja, ja, gewoon okay. mijn eigen stem ga ik vandaag mee, uh, mee En daar, hij is altijd te laat, is ja. ook nog Chris Baiema. Sorry, ik kon het even niet dat vinden. Nee, het is ook een beetje ingewikkeld. We zitten voor de mensen thuis ook we zitten live in de smet. En er zit hier ook 10.000 man publiek. Woeie! Fijn dat jullie er zijn. Oh. U hoort het, ja. ja. Zijn nog bedemt nog, hè? Dan, dan, ja, we dempen het een beetje, ja. want anders wordt het gewoon too much. Ja. Uh, ik wil het gaan hebben straks met jullie over het volgende. Het is namelijk zo, voordat uh, de vakantie begon... Alles halen we uit de krant, hè? Al onze onderwerpen, zo ook ik. U hoort <lacht> het ook, hè? Ja. Ja. In juni las ik namelijk, uh, uh, toen de vakantie begon... stond er namelijk dat uh, Nederlanders hun eigen wc-papier meenemen op vakantie. 30 van de mensen. Uh, 27% van de mensen neemt eigen drop mee. 23% eigen kaas mee. Mensen die gaan kamperen uh, nemen ook nog vaak hun eigen aardappels mee. En ik dacht, mamma mia, al die mensen die zoveel van huis meenemen... alsof er niet iets is daar waar ze heen ja. gaan. Hebben jullie dat ook, dat jullie van alles meenemen? Nou, uh, ik heb wel dat ik denk, waarom had ik geen wc-papier meegenomen... als je dat Franse wc-papier uh, hebt, toch? Ik vind dat... Hè, dat schrijf je doorheen, hè? He? Ja, dat schrijf Ja. Ja. Ik ben wel eens een keer uh, met wat, wat jongens die gingen skiën... meegegaan naar zo'n berg in, in Frankrijk. En ik kan zelf niet skiën, dus ik, was gewoon, ik weet ook niet precies waarom ik mee was. Maar die jongens waren zo fanatiek... dat ze geen tijd wilden verspillen daar aan boodschappen... dat ze in Nederland wijn gingen kopen... In pakken? Om mee te nemen naar <laughs> Frankrijk en daar, daar op te linken. dat, is, dat is, Ik vind dat heel raar. Want ik ben daar nou ook nooit meer meegegaan. Maar ik kreeg van mijn moeder altijd van die vacuüm verpakte hamburgers mee op vakantie. Getfer. Ja, heel vies, maar toch een soort heimwee eten ook. Van, daar kreeg je alleen maar mee op vakantie. Het was echt smerig, maar toch een goed gevoel. Dat je weer zo'n vacuumverpakte verpakte hamburger open kon krijgen. Dat als je aan je... thuis denkt, met heel vies eten ja. aan thuis. Aan thuis dat het ooit. En jij, Ronald? Iets wat je ooit wat? meeneemt? Nee, jij bent uh, nog niet. Nou ja, mijn, uh, mijn oplader neem ik altijd mee. Vorig jaar was die vergeten bij vakantie. kwam terug, was helemaal leeg. Oh, en dat uh, resulteerde in hetzelfde <laughs> soort energie die je nu ook hebt? Of? Ja. <laughs> Ik moet me weer even aansluiten. Goed. Um, ik wil zo uh, met jullie gaan filosoferen over reizen. En uh, met nog een gast. En dat uh, na de volgende boodschap. Iedere nacht balend in het zweet wakker worden. Voor maar 50 euro per maand. Dat kan nu met de online uitleenservice van onze uitgebreide collectie Angela Merkel posters. Iedere week een andere Angela Merkel boven je bed. En let the nightmares begin. Surf nu naar strandpaviljoen Zeezicht. En klim de duimpan op, want op het strand heb je geen bereik. Wat? Ja, we um, gaan uh, filosoferen over reizen. Sorry, dat even mis. Ja, het is een fijne <laughs> commerciële weer. Um, aan tafel is inmiddels ook aangeschoven. Uh, uh, Ruud Welten, welkom. Dank je Als uh, filosoof verbonden aan de Universiteit van Tilburg. Je bent ook nog lector ethiek en onder andere schrijver van een boek wat ik net heb gelezen. En ik vond het fantastisch. Het ware leven is elders, filosofie van het toerisme. En ik dacht, jou ga ik te gast vragen. Want het is namelijk het volgende met dat reizen. Dus dat mensen zoveel meenemen, dacht ik... Hoe kan het? Omdat ik ben net terug van vakantie. En ik ben met mijn eentje op vakantie gegaan. Met de motor. Met echt heel weinig bagage. Zonder plan. Dus echt een soort tegenovergestelde van wat Nederland doet. En onderweg heb ik allemaal van die reacties. Of mensen verklaren je voor gek. Of ze vinden je een soort held. En waar, waar was je naartoe? Ik was naar heel dichtbij. Frankrijk, België. Oké. Okay. toertje ging ik maken. Dus niet heel spannend. Ik had ook niet zoveel tijd. Um, en ik dacht, maar als ik dat dan zo lees, denk ik... wat is dat toch benepen van die mensen die op vakantie gaan... zonder echt op vakantie gaan, die nemen eigenlijk een hele hebben en houden mee. Dus ik dacht, ik ben echt heel erg vrij bezig. Maar toen dacht ik, is dat eigenlijk wel zo? En ik dacht, daar kan je vast iets over. <lacht> nou, volgens mij heb je daar maar helemaal niet bij nodig om dat te vertellen. Maar uh, het hoort wel een beetje bij het uh, toeristenbestaan van, uh, uh, van tegenwoordig... dat we onszelf vooral niet als toeristen beschouwen ook. Dat we vooral heel snel denken van uh, de toeristen, dat zijn de anderen. Um, ik ben dat niet. En uh, we doen daar dan ook alles voor om dat zoveel mogelijk niet te zijn. En in jouw boek, dat is zo ontluisterend, denk je... Maar we zijn allemaal gewoon bloody toeristen. Nou, dat is een beetje het probleem. Maar de, de, de vraag is, is het nog mogelijk om te reizen? En dan reizen bedoel ik op de manier zoals Goethe nog reist... De, de, dat je de wereld gaat... Leren kennen, dat je jezelf gaat leren kennen, zoals jij net uh, ja. al even zei. En um, um, ja, is, is dat nog mogelijk in een wereld die zelf eigenlijk volledig één groot supermarkt aan het worden is... van mooie plekjes die allemaal worden uitgebaat en uh, die in hoge mate aan het toeristiseren is? Ja, want iedereen wil dat authentieke plekje wat al lang. Uh... Nou, dat is een van de dingen. Van de, van de toerist, denk ik, van nu, is dat die, um, die is geobsedeerd door authenticiteit. Dus de toerist, een, een beetje toerist van nu, die zegt dat die, dat die is geweest op de plekjes waar de toeristen niet komen. Waar die uh, eigenlijk, en eigenlijk, wat ik eigenlijk ook zeg in het boek, dat is nou precies wat toerisme vandaag de dag is. Hè. Dus het is een soort stempel waar we alle moeite voor doen om het zoveel mogelijk van ons af te schudden. Uh, ik ben geen toerist, ik ben een reiziger. En uh, nou ja, je, je, jij beschouwt jezelf ook. Een, een als, vooral denk ik, als een, als een, uh, niet als een toerist, maar als een reiziger. Je, je, je reist alleen. Dat, dat, dat hoort ook een beetje bij het, uh, het romantische idee natuurlijk van reizen. Je reizen doe je bijvoorbeeld niet in groepen. Want dan krijg je eigenlijk alleen maar te zien wat, uh, wat, wat, wat de gids kent. Uh, maar gids is dat zo? Want in jouw boek, hè, jij, jij refereert ook aan heel veel uh, filosofen. En ik herken me dan wel een beetje in Rousseau dan, want die zegt dat we pas werkelijk iets... <lacht> nee, <lacht> heel mooi. dat ik ook heel vaak. Bij jou, als <lacht> ik dat, dat, dat, dat jou <lacht> Bij Manuel Kant de laatste. <lacht> nee, maar sommige filosofen Verlijk. zeggen... als je, hey, wie innerlijke rust heeft, die voelt zich overal op aarde thuis. Dan hoef je helemaal niet meer te reizen, die onzin. Of je moet juist boeken gaan lezen. Maar Rousseau zegt, van, um, uh, wie zichzelf wil ontwikkelen... moet juist buiten zichzelf schreden en dus reizen. Ja. Maar als we werkelijk iets van reizen uh, willen leren dan moeten we in staat zijn tot zelfobservatie. Ja, want ik denk dat uh, een van de problemen, dus ik, ik zou niet willen zeggen dat toerisme alleen maar problemen kent, maar een van de problemen van het, van het toerisme van nu is dat we daar steeds moeilijker toe in staat zijn. We, we, we, we hollen heel de wereld af en niet alleen maar naar Frankrijk en naar Spanje, maar nu ook naar Vietnam en naar de Noordpool en naar uh, Patagonië en, en waar dan ook, om zo, zoveel mogelijk maar op de plekjes te zijn waar we menen dat de toeristen niet komen. Um, maar we, we, we, we kijken vooral naar de wereld in plaats van dat dat we ook... Daarbij de, de, de kans benutten om naar onszelf te kijken. En dat is, dat is wel iets wat mij fascineert in toerisme. Toerisme heeft, uh, heeft enerzijds dat hele platte: uh, het consumentengedrag, uh, even drie weken eruit en uh, uh, even, even niet moeilijk doen. Anderzijds, het, het blijft een vorm van reizen. Dus het geeft heel veel mogelijkheden om, uh, o, o, om de ander te leren kennen, om het maar heel op strak Maar, maar daarom bedoel... reis ik alleen, ja? Sorry? Wat bedoel je met uh, naar jezelf kijken? Hoe, hoe doe je dat? Nou, um, um, uh, toerisme zie ik, zie ik zelf niet zozeer als een... of ik beschrijf het, laat ik het zo zeggen, niet zozeer als een markt... Uh, zoals we er heel vaak over spreken... maar uh, uh, veel meer als een manier van kijken. En een manier van kijken die heel erg geobsedeerd is... op het, uh, uh, het zien van de plekjes die je gezien moet hebben. Uh, ik denk dat het, het, het idee van reizen... en dus wat ik tegelijkertijd zeg is dat het heel problematisch wordt... om tegenwoordig nog een verschil te maken tussen reizen en tussen, uh, toerist zijn... Um, uh, reizen is wat dat betreft rijker. En uh, je, je, je, je vraagt je ook af wat het met je doet. Je, je vraagt uh, om Keuter nog maar een keer aan te halen. Die deed er twintig uh, jaar over om, om zichzelf rij, uh, rijp te achten om naar Italië te gaan. Uh, wij achter onszelf binnen één minuut uh, rijpen en met een klik op de, op de iPhone hebben we een reis geboekt. Um, dat is een andere manier van, van in de wereld staan, van kijken. En, um... Wat is nou precies het verschil tussen een reiziger en een toerist? Want daar maak je dus een... Filosofisch nou, onderscheid. Uh, nou ja, ik denk, dat, uh, ik denk dat het steeds moeilijker wordt... om daar een onderscheid tussen te maken. Ik denk vooral dat we zelf... de manier waarop we over onszelf spreken... steeds meer in, in deze wereld... dat we onszelf steeds meer als een, als een uh, reiziger willen beschouwen... in plaats van een toerist. De toeristen die herkennen we als een soort uh, massacultuur. Als degene waar je allerlei grapjes over maakt. Of uh, uh, waar je... Uh, ja, die een bepaalde platte manier heeft om om, om, om te gaan met de wereld. Maar ik zelf, wij zelf zijn dat vooral niet. Je hebt alle geesten wat een keer heb meegemaakt dat dus dat heb je vaker zo'n lonely planet dan staat dan als je naar dat en dat stadje of dorp gaat dan moet je naar dat hostel of dat mm -hmm. hotelletje want dat kent nog bijna niemand en dan zitten dan 200 mensen met diezelfde ja. lonely ja, weet je planet wat ik een verschrikkelijk van authentiek, authentiek planet gehoord lonely Nou, dat er in, nou, nou in hele afgelegen landen bezoekt soms zo iemand zo'n gids die dat dan op gaat schrijven dorpjes en die gaat dan denken, die denkt: "Nee, dit dorpje kan het niet aan." Al die toeristen. Dat is wel sympathiek. Dat is zo mooi. En dat, gaat dan kapot. dat dorpje moet je natuurlijk ja. uiteindelijk vinden, maar dat staat dus niet in de Lonely Planet. Ja, het gaat heel slecht met de Lonely Planet. Uh, um, internet? Uh, uh, ja, deels internet, maar ook deels, omdat we natuurlijk door de, de, de mythe van de Lonely Planet heen prikken, de, wanneer we echt willen reizen. Um, en dat is iets wat volgens mij de toeristen, of, of een deel althans van de toeristen, willen. Ja, dan moet je dat achter je laten. Dan, laad, dan ga je niet met een, met een boekje in, ja, in de hand reizen. Dat prijzen. werkt ook niet. Ben ik hier door? Oh, dat werkt wel. Nee, nee, nee. Maar dat daar, dat is mijn uitgangspunt. Ik ga dus helemaal alleen, zonder boekje, zonder dingen. En ik zie wel wat ik tegenkom. Ja. Is dat dan de manier of is dat een illusie van mij? N nee, het, het gaat er niet om dat het een illusie is, maar het is wel een manier om, om over jezelf te spreken, om over jezelf te denken. En uh, net zo goed als dat van de toerist dat ook is. Net zo goed als dat van degene is van de familie die op vakantie gaat en de Hagelslag over mee naartoe sleept. Uh, dat, zijn, dat zijn allemaal modellen waarmee je over jezelf kan denken. En de manier van, ja maar ik ben een vrijbuiter, ik, ben, ik ga off the beaten track en ik ga alleen met de motor. Um, dat is ook een, een van de manieren. En um, wat, wat dat betreft moet je elke toerist op, op, opnieuw en apart bekijken. En het, het is niet een soort algemeen fenomeen wat je zo kunt onderscheiden van reizen. Dus nogmaals, het heeft volgens mij te, alles te te maken met de houding. Eh, ja, maar die ik, die, ik, dat wil ik, even zeggen, ik probeer dus ook die houding aan te nemen van... het gaat mij alleen maar om de gesprekken met de lokale bevolking. Maar ik was een keer in Ierland en toen reisde ik langs de kust. Dan kwam ik steeds in een hostel en dan kwam ik steeds een Duitse vrouw tegen. En die zei... But you haven't seen that beach. Oh, that's a pity. En elke keer had ze wat. Want dan kwamen we weer tegen in een hostel. Had zij en, iets gezien wat jij niet Ja. Ontdekte? Oh, you haven't been to that castle. Oh, that's a pity. Zij zei elke keer. Dus zij was aan het afvinken. En het, het, het stak me toch een beetje in mijn hart. Dat ik dacht, kom ik thuis? Heb ik dat kasteel niet gezien? En die beach ook niet. Dus het is wel een soort gevecht van... Ja, ja, absoluut. Maar het hangt toch vanaf, uh, uh, uh, zeg maar, ook op een reis op Creta... vond ik knossels, wat we dan gezien moeten hebben... één grote, gore tegenvaller. En het allermooiste is op een bergje in de middle of nowhere... onder de boeken viel een paar ja, mannetjes van tachtig. Ja, dat want er zijn ook mensen ja, die zijn ja. dol op de knossels... en ja. die gaan naar de knossels met elkaar fotograferen... en die gaan naar huis en dan aan de, in een kring zitten... en elkaar de foto's van de knossels laten ja. zien. Okay. Ja, oké, ja. Nee, maar dat je bent is wel op zoek naar dat moment van die... Toch ook stiekem dat authentieke. Maar ik denk dus, dat het dan, ik probeer dan, is dat dan zo? Dat ik, eh, door, ook door alleen zijn, dat je kwetsbaarder opstelt. Wat ik ook interessant vind in jouw boek, is dat het woord uh, host eh, uh, uh, ja. eh, van... Hostaal. Uh, ho Hospitality, Precies. Hospitality. Ja. en ja. hostile. Is ja. zeg maar heel grappig. Want is gasvrijheid en vijandigheid. Maar dat is bijna, komt eigenlijk van hetzelfde woord. Nou ja, het, het is interessant dat. Zo laten we zeggen de laatste 200 jaar. Dat gasvrijheid iets is geworden dat we kopen. We betalen de ander. En wij willen daarvoor gasvrij ontvangen worden. Als je dus inderdaad kijkt naar de, de, de oorspronkelijke uh, betekenis. Uh, gebaseerd op, op, op host. Van, wat je, dat vind je terug in het Engels. Hostile bijvoorbeeld. Is vijandigheid. De ander is. De ander is degene waarvan je niet weet of het je vriend of je vijand is. En, en dat heeft te maken ook met uh, gasvrijheid. Gasvrijheid is, is juist die drempel overwinnen. Zeggen, nou, uh, uh, kom maar binnen. Maar juist die onbeslisbaarheid... En, en die, die speelt, denk ik, een hele belangrijke rol... ook in, in, een, uh, in een meer authentieke manier van reizen. Waarbij je niet bijvoorbeeld al weet... dat die ander jou uh, gasvrij zal gaan ontvangen... omdat je ervoor hebt betaald en dat je anders gaat klagen... bij de reisorganisatie of... Uh, of je jezelf indekt met een reisverzekering. Ja, het oh, dus... ook zo, maar het is ook dat ik dacht van oh ja, maar ik denk dat ik ook alleen reis om inderdaad uh, toegankelijker te zijn voor anderen. Nou, als je ja, alleen ook... bent maak je veel sneller contact. Ja, als je, je alleen reist moet je veel ja. meer... Ja. Maar je hebt je ook een kwetsbaar. Dat is grappig, want er is een radiomaker en uh, journalist uh, uh, en die is al v, uh, vanaf begin juli aan het reizen door, uh, door Afrika. Ze reist door Oeganda en uh, Kenia. Ze is bijna aan het eind van de reis. Dat is Saar Slegers. En uh, ja, het is daar zo moeilijk om daar uh, bereik te hebben. Maar ik had haar wel even gevraagd. Zij reist in de Eentje, al anderhalf maand, in de een eentje op de fiets. En ik vroeg van wat zijn dan bij jou de reacties? En dit is uh, wat zij antwoorden. Sommige dagen, dus niet, niet alle dagen hoor, heb ik echt het gevoel alsof ik uh, een beetje de koningin ben hier. Je komt langs fietsen en heel veel mensen knipperen met hun lichte vrachtwagen, steken een duim op. Mensen roepen van nou, ga door, je kunt het. <laughs> je bent echt onderweg. En ik af en toe heb ik het gevoel dat ik door iedereen wordt aangemoedigd. Dus uh, mensen zijn over het algemeen wel heel. Uh, Heel enthousiast. <laughs> en ook als je afstapt en wat langer met mensen in gesprek raakt. Ja, mensen vinden het heel wonderlijk. En ook van, ja, waarom neem je geen auto? Dat is natuurlijk ook een van de eerste vragen die mensen stellen. En zonder iemand vroeg zelfs een, een kamermeisje in een hotel waar ik sliep vroeg van, ja, waarom martel je jezelf? <laughs> Want die dacht dat dit echt een soort boetedoening was of zo. En, ja, ik heb toch proberen uit te leggen dat ik het ook echt leuk vond... <laughs> maar ja, daar komt ze niet helemaal in komen. Maar dat gevoel heb ik ook wel. Dat je inderdaad, je wordt of als een want onthouden mensen begrijpen het niet... maar het is sowieso een vorm dat je makkelijk contact omdat je je kwetsbaar opstelt... Ja, ik, ik, dat is een van de dingen die volgens mij steeds moeilijker gaat worden. In een wereld die heel sterk vertrouisticeerd is... Uh, wordt, wordt de authenticiteit die je ontmoet... Wordt een soort gespeelde authenticiteit. En dat is, uh, dat is, vervolgens is dat iets wat toeristen herkennen. Die weten van, oh ja, maar ik ben hier nu op Bali. En de dansjes die ze voor me opvoeren... dat zijn, uh, ja, dat zijn een soort... Uh, Ingestudeerde ja, uh, ja. dingen. Ze weten dat we ervoor betalen. Maar ik... Ik wil dat niet. Ik wil eigenlijk de, een, de echte authenticiteit. En, en dat is iets wat de, de, de laatste jaren steeds verder zich aan het ontwikkelen is. Mensen gaan naar de sloppenwijken van Rio de Janeiro. Mensen gaan naar, naar Auschwitz. Een van de grootste toeristenattracties. Groeiende voor een stukje authenticiteit. Nou ja, voor iets te zien wat, wat in ieder geval off the beaten track is. Iets wat, wat niet al, uh, al in de Lonely Planets uh, guide, guide staat. En iets wat je, wat je gezien moet hebben. Waarom hebben we die behoefte eigenlijk? Nou ja, dat is een van de. De meest interessante dingen waarom waarom we die behoefte hebben. En, en vooral ja, wat waarom waarom reizen we eigenlijk? En de, de, de manier van reizen van de toerist is toch vooral heel erg het, het afvinken van de plekjes die je gezien moet hebben. En um, uh, ja. Te, tegelijkertijd geeft het ook ontzettend veel mogelijkheden. Maar hoe, hoe gaat het dan in de toekomst met die illusie? Want het is bijna niks meer onontdekt, nee. bij wijze van spreken. Dus hoe ziet het er in de toekomst uit, Ruud Welten? Nou ja, het is, wel, uh, het, is ook, het is ook wel een beetje zorgelijk. Dus nu de, de BRIC-landen, de, de Brazilië, India, uh, et cetera. Die gaan, uh, Rusland, gaan, gaan nu ook allemaal reizen. China, het is een vrij recent fenomeen. Ze kopiëren bovendien het, uh, het reisgedrag, het toeristengedrag van, van wat we voorheen de westerse wereld konden noemen. Uh, het aantal toeristen, dus het outbound toeristen... De toeristen die uh, er, ergens ga, anders gaan naar hun eigen land... die uh, zal de komende tien jaar nagenoeg verdubbelen. En dat is echt gigantisch. Uh, dus we spreken, ja, als, als toerisme een markt is... is het de grootste ter wereld. En uh, ja, dat geeft wel... Uh, de, de manier van, ja, waarop we naar de wereld kijken... die, die wordt heel erg... Uh, uh, gevangen in clichés en in plaatjes. En mensen die naar Egypte gaan. Ja, uh, als je kijkt naar Egypte, bijvoorbeeld zoals het nu is: de politieke situatie is en het verschil met de toeristische blik. Namelijk dat we daar gaan voor de piramides en voor de kamelen en voor de Nijl en voor de farao's. Um, Da, daar is bijna geen, geen enkele overeenkomst meer tussen. Dat zijn twee verschillende Egypten. Uh, als we op die manier de, de wereld alleen maar in plaatjes gaan vangen. dan hebben we toch. Da, da, la, laat ik zeggen, dan missen we een kans. Dan ja. missen we een kans om de wereld te leren kennen. Ben jij deze zomer nog ergens naartoe gegaan? Nee, ik ga nog wel. Ik ga, naar, ga, je doen? Ik ga donderdag naar Florence. Er zijn helemaal geen toeristen, Florence? hè, Florence? Nee, kom er maar eens op, Ruud. Nee, maar kijk, kijk ik, ik, daar is ik zou al mee begonnen. No ik zou ook nooit willen zeggen van, uh, van toeristen zijn, dat is heel erg slecht. of wat dan ook. Nee. Ik ik denk van, uh, we mogen onszelf wel wat serieuzer als reiziger nemen... En, en ons afvragen wat we daar doen. Maar, of, wat, maar dat, wat ga je dan... Hoe, ga je, hoe ziet jouw reis in Florenta? Moet heel kort, want we moeten alweer kort. afsluiten. Ja, oh, nou, dat weet ik. ben er nog niet geweest. Dus dat, dat weet ik niet, maar... Uh, laat het gebeuren. Dat ik laat... Nou, uh, ook, ook niet per se. Oh, ik wil net zo goed ook de, de dingen zien, de, de museum en, en, en wat dan ook. En dat is ook niet iets waar ik op tegen ben of wat dan ook. Nee. Uh, da, da, da, dat hoort er ook bij... Mooi? Ik, nou, ik hoop dat je een hele mooie reis hebt. En dat je ja, een beetje om die uh, toeristen kunt heen laveren. Nou ja, ik ben zelf ook toerist, dus... Uh... Ja, dat kun je gewoon van jezelf zeggen. Jij vindt het niet erg om het te zijn, ook? Nee, uh, nou, ik, ik, ik wil in ieder geval de illusie van me afwerpen... om te zeggen dat ik het niet ben. Ja, ja. Ik ben eigenlijk ook gewoon toerist. Uh, Ruud Welth, ontzettend bedank en bedankt. En ga het boek lezen. Ik houd het hele tijd op. Het is heel grappig op de radio. Maar we hebben natuurlijk ook mensen in het publiek. Oh. <laughs> Dit is het boek Het ware leven is elders. Filosofie van het toerisme. En uh, ja, dank voor je komst. En uh, veel plezier in Florence. Ja, dankjewel. En wel. Um, het is straks tijd voor het hoorspel, het bureau, maar we hebben zelf ook een live hoorspel. Dat gaan we namelijk doen straks nationaal van één uur. Dat is rond half twee. En aan de luisteraars, de oproep: wilt u ook meedoen? Wij zijn namelijk op zoek naar een man hè? en een vrouw. Ja. Dat kan onafhankelijk, liever onafhankelijk van elkaar. Ja. Ja. Als u man bent, dan kunt u meedoen. En als u vrouw bent, eigenlijk ook. Amateuracteurs thuis, die kunnen bellen en dan live hoorspel op de radio. Ja, ja. ze ja. moeten ja, de wel de zelf ook de geluiden klaar hebben staan. Ja. En het is een ander telefoonnummer dan normaal, want dan moet u nu bellen naar 020-5217-112. Oei, nog een keer. Ja, nog een keer komt hij. mensen. Pak pen en papier. Ja, ik schrijf het op. Ja. ja. 020-5217-112. En ze moeten e-mail hebben, want dan krijg je het script thuis. Gestuurd. En ze moeten e-mail hebben, dan krijg je het script thuis gestuurd. En jullie moeten ook thuis geluiden kunnen maken. Ja, ja. dat een hele dat, authentieke ervaring, toch? Het is een Hoorspel. hele... Ja. En dan bent 020 je echt, 521 7 -1 -1 -2. Prachtig hoe je dat doet, Christen. Heel goed uh, gedaan. Jullie, mensen kunnen ook mailen overigens naar radiogasten.gmail.com. En jullie kunnen ook twitteren, voor de mensen die daar behoefte hebben. Het radiogasten. Um, ja, moeten we nog uh, specifiek nog even zeggen wat, uh, wat de mensen nodig hebben? Uh... Nee, dat moeten ze nee, al. Dat, dat, dat nee, nee, wat krijgen nee, ze dan te horen? Langs het grindpad van mijn vader heet het uh, hoorspel. Ja, zo heet het. En u moet nog wel om half twee op zijn. Dat is nog wel belangrijk. Ja. Toch? Ja, absoluut. Maar, ja, precies. Dus meld u aan op 020-5217-112. En dan gaan wij straks, zijn we bij u terug na het journaal van 1 uur... en gaan we nu eerst luisteren naar Het Bureau. Ik heb er zin in. Het Bureau, hoorspelserie naar de gelijknamige roman van J.J. Voskuil. Boek 4, aflevering 16, 1975. Met koning? Met Wigbold. Kunt u even tegen Goud zeggen dat hij mij vervangt? Ik wil wat vroeger naar huis. Waarom wilt u dan vroeger naar huis? Mijn vrouw is ziek en nu moet ik uh, boodschappen doen. We hadden zich afgesproken dat u dergelijke dingen aan meneer Balk zou vragen? Mevrouw vrouw belde pas toen Balk al weg was. U kunt die boodschappen toch wel doen als u hem kwart over vijf naar huis gaat? Hoe kan dat nou? Er zijn toch wel meer die na kwart over vijf hun boodschappen doen? Die wonen dan zeker niet in Slotermeer. Voor ik op het museumplein ben bij mijn auto is het al tien over half zes. Ja, u kunt ook beter op de fiets gaan. Anders vraag ik het wel aan Klaas Parboom...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 Als hij beneden komt, kunt u weggaan. Ik heb tegen Wichtbold gezegd dat hij even weg mag om boodschappen te doen. Wilt u hem zo lang vervangen? Hij komt een kwart of vijf uur terug. Nu meteen? Graag, als u wilt. Oh. Is Wigbold niet teruggekomen? Nee, Wigbold is niet teruggekomen.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 Is Wigbold ziek? Ja. Ga jij er maar naar boven. Ik heb toch een boek bij me. Wanneer komt meijerink erg terug van vakantie? Volgende week. Ah. Ha. Ah, Hans. Zal ik je aflossen? Nee. Ga helemaal maar lekker aan je werk. Ik blijf hier wel zitten. Ik wil het ook wel doen, hoor. Nee, rust niet,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 Dag, meneer Panday. Eh, uh, Dag, meneer Koning. Dag, meneer Panday. Ziet het er niet goed uit? Het ziet er goed uit. En die tekeningen van Hans Wiggersma, die kan toch tekenen? zijn ja, aardig. Ik zijn alleen niet helemaal doorgekomen. De lijnen zijn hier en daar wat vragen. Dat heb je nou altijd.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 Het balleteuze. Dat is mooi. Wil jij die op jouw afdeling ronddelen? Ik zal het doen. Bulletin. Ja. ja. Dat zou ik niet doen. Nee, beslist niet. Hans, het bulletin Nee. Ja. ja. Sorry. <laughs> het ziet er mooi uit. Die dunne lijntjes zijn toch niet helemaal doorgekomen. Die had ik toch iets dikker moeten maken. Uh, maar de kaarten zijn goed. Ja, ja. Gelukkig wel. Je mag te houden. <laughs> Dank je. <laughs> Hier is het palleteur.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 Het lijkt ons niet nodig te bezwaren tegen de term volk en volkscultuur... nog breed uit te meten. Na alle discussies die over gevoerd zijn... is er nu al van doordrongen dat u dus een vraag het onbruikbaar... door de suggestie van eenheid misleidend is. Wat wij ervan willen behouden is de beperking bij ons onderzoek... tot ons eigen land op zuiver praktische gronden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 Voor alle informatie en podcast, hoorspel hoorspelhetbureau.nl. Het Bureau is een productie van de NTR... en werd mede mogelijk gemaakt door het Mediafonds.